Drie uur. Dit is Jeroen Jackman met het NOS-journaal. Het ministerie van Economische Zaken wil niet inhoudelijk reageren op de kritiek van de vakbond pluimveehouders op staatssecretaris Dijksma. De voorzitter van de bond zegt gisteravond dat Dijksma sinds de uitbraak van de vogelgriep continu afwezig is. Hij mist leiderschap en warme woorden. Het ministerie zegt dat het bestrijden van de crisis nu prioriteit heeft. Bijna alle partijen in de Tweede Kamer vinden dat de staatssecretaris adequaat gehandeld heeft na de uitbraak van de vogelgriep. Het CDA zegt dat er nu geen discussie gevoerd moet worden over het functioneren van de staatssecretaris als de bestrijding van de ziekte nog volop aan de gang is. Rusland veroorzaakt gevaarlijke situaties in het luchtverkeer, heeft minister Koeners gezegd op een NAVO-bijeenkomst in Den Haag. Dit jaar is er een groot aantal Russische gevechtsvliegtuigen onaangekondigd het Europese luchtruim binnengedrongen. Volgens de minister moet het Westen krachtig reageren op de provocaties van de Russen, maar wel zonder het te laten escaleren. De FNV zegt dat grote bedrijven massaal cao-afspraken ontduiken. Ze geven geen vaste contracten, betalen een te laag uurloon... of geven minder vakantiedagen dan is afgesproken. In de telegraaf spreekt de FNV-voorzitter Heerts van miljardenroof. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland... noemen de woorden van Heerts overdreven. De Amerikaanse komiek Bill Cosby heeft voor het eerst gereageerd... op aanhoudende beschuldigingen van seksueel misbruik... De 77-jarige tv-ster van de Cosby Show is daarvan door zeker vier vrouwen beschuldigd. Cosby zegt in, de krant te beseffen dat, in een krant in Florida te beseffen dat mensen moe worden van zijn stilzwijgen, maar dat hij niet hoeft te reageren op insinuaties. Mensen zouden de feiten moeten controleren, vindt de komiek. Ondanks alle commotie gaf Cosby gisteravond een uitverkochte show in Florida. Het weer op de meeste plaatsen is droog en breekt de zon af en toe door. Het is een graad of 12. Morgen begint droog met geregeld zon. In de loop van de dag raakt het bewolkt en s'avonds laat gaat het regenen. Het is ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A20 gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. En 206 heemsteden Zoetermeer bij Zoeterwoude. Twee kilometer. Tot zover de verkeersin...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 Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555. Een heerlijke gauw oude zoon, begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Nogmaals een hele goede middag. Ja, de zon heeft ons even in de steek gelaten, maar het begint ook alweer weer bijna avond te worden. Dus ja, je krijgt dat op een gegeven moment. You're king love and pride uit 1984 als eerste. Nou, in dit uur uh, staan we onder meer stil bij de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen VVA, de Spartaan uit Amsterdam. Woorden juist van uh, Jovenes, daar staat het momenteel nog 0 tegen 0... En die wedstrijd blijven we bij CIVM volgen. Maar dat is niet het enige wat we in dit uur gaan doen, Albert-Jan. Nee, we gaan om kar over drie schakelen voor het einde van de eerste helft... zoals gezegd van SV Zandvoort, VVA Spartaan. Kijken hoe er na 45 minuten de stand van zaken is. Uiteraard de hoofdmoot tweede uur, half vier, de evenementenagenda. En we hebben natuurlijk een behoorlijke uitgebreide evenementenagenda... met natuurlijk veel aandacht voor de feestmarkt morgen hier in het centrum van Zandvoort. En Sinterklaas komt ook, en Zwarte Pieten komen ook. Maar goed, dat is een, een onderdeel van het geheel... tijdens de evenementenagenda, dat allemaal om half vier. Uh, u krijgt van ons straks ook de uitslag... van de Formule 1-kwalificatie uit Abu Dhabi. We houden de spanning er nog even in, want het is ongemeen spannend al daar. En de startopstelling voor de race van morgen die om, om twee uur Nederlandse tijd van start zal gaan... zal echt een klapper van het jaar worden... want er zijn dubbele punten te verdienen. Daarvoor over straks ook meer. Natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk veel muziek. Zo is het reden genoeg om te blijven luisteren... naar je eigen lokale omroep. CFM met 24 uur per dag. Radio, tv en internet. En vergeet vooral de CFM Zandvoort-app niet, hè. Te downloaden in de Play Store en de App Store, zoek dan op ZFM Zoonvoorts. Krijg je direct op je mobiele telefoon of tablets de laatste Zoonvoorts nieuwtjes binnen. Hier is Lillewood. ...over naar Joop van je hebt het doelpunt, eh, Job. Ja, inderdaad, we spelen in de 39e minuut. Toen, ik dacht, Robert thuis de bal kreeg aan de linkerkant... ...voorzetten en de lange keeper van de Cijs... ...die kon er heel makkelijk bij komen... ...kopte de bal achter de keeper. Samford leidt met 1-0. Goeie berichten dus voor SV voor het momentel 1-0 voor... De dadelijk hoorde je voor het slot van de eerste helft. Maar eerst gaan we nog even een plaatje voor je draaien. Zo op deze zaterdagmiddag. Hier is Carly Simon en Jos Soveen. Lee Simon en Jor Zoveen. Het slot van de eerste helft schakelen we weer live over naar Jop van Es. Joop, naar het doelpunt ja. van de SV Salford. SV Salford nog steeds sterker. Ja, inderdaad. Ze zijn constant op de goede helft voor Zandvoort bezig. En niet echt de kansen, gehad, maar een paar kleintjes. Daar is niks uit voortgekomen. Zandvoort leidt dus nog met, uh, met 1-0. Prachtig doelpunt van Tiffin van der Zijs. Uh, uh, ja, de bal is nu een achter. Gegaan. De keeper die gaat hem nu weer in het spel brengen. De keeper van uh, VVA de Sportaar speelt een breed. Uh, Zandvoort heeft veel druk op de bal. Oh, er wordt geen, er wordt geen seconde bijgetrokken. Er wordt nu afgesloten door een scheizer die het absoluut niet moeilijk heeft. Uh, echt, uh, het is een hele, ja, ik zou bijna willen een wedstrijd. Dat mag je natuurlijk niet zeggen tegen herenvoetballers. Maar het is in het geval uh, bijna geen overtredingen. Uh, uh, ik denk dat VVA de misschien vier misschien voor het doel van uh, Arnold Jongenman is gekomen. Meer is er niet uh, uit voortgekomen. Sanford, constant die druk op de bal en op het doel van VVA de Sportlaan. 1 0 dus bij rust. En, uh, nou, we gaan ons opmaken voor een leuke tweede helft, denk ik. Hey, ze horen het graag, uh, Jo uh, Op dit moment voorsprong voor SV Sanford. En een ei over het bolletje-wedstrijd. Nou, wat willen we nou? nog weer, hè? Ja. Tot zo meteen voor de tweede helft. Ja, mooi, hè? Tot zo. Hoi. Hier is Bridget Spears. De ziel van co West en We Close Our Eyes. Nou, zo dadelijk om half vier hoor je alle evenementen die de komende dagen hier in Sanford gaan plaatsvinden. Maar eentje die pakken we er alvast een klein beetje uit. Hè. Dat is de grote feestmarkt morgen. Want ook daar komt Sinterklaas. Ja en uh, er kan weer gezongen worden met Sinterklaas. Want morgen wordt het tijdens de feestmarkt, de grote mega feestmarkt de Sinterklaas Soundmix Show georganiseerd. Iedereen mag meedoen, onder voorwaarde... dat er uitsluitend Sinterklaasliedjes gezongen worden. Natuurlijk bestaat de jury uit Sinterklaas zelf... met ondersteuning van zijn Zwarte Pieten. Er zijn leuke prijzen te winnen. Opgeven kan nog via www.zandvoortpromotie.nl. www.zandvoortpromotie.nl Ook is het mogelijk om je, op de dag, om je morgen zelf ook even aan te melden... tussen 12 en 1 bij het podium. Let wel, vol is vol... Oké, okay, dus Sinterklaas die gaat zelf in de jury zitten. Ja, zeker. Dat is wel leuk, dus dan moet je we wel een beetje goed zingen natuurlijk. Anders ja. kom je in het grote boek van Sinterklaas. En als we het toch over Sinterklaas hebben... nou, we zijn al helemaal in de stemming hè? daarvoor. Een feestje, daar houden we altijd van. Hier is het goede doel en Sinterklaas, weekend of niets?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 Een grapje over de zak van Zwarte Piet Maar Sint heeft het dan blijkbaar De beide Henken hebben we het over Henk Temming en Henk Westbroek. Oftewel het goedel Sinterklaas, wie kent hem niet? Zometeen de evenementagenda Nijs nee, van Michael Jackson te samen met Justin Timberlake. Alweer een aantal maanden geleden hoorde Michael Jackson... samen met Justin Timberlake. Ja, wat een combinaties, hè? Wel een hele mooie plaats. Love never felt so good. Het is over 1 1 4. Tijd voor de evenement. dat we krijgen te horen wat we de komende dagen hier... in al allemaal kunnen gaan doen. Ja, allereerst een oproep van het IVN zuid kennemerland organiseert werkdagen om de natuur in de regio mooier te maken. Dit werken in de natuur is nodig om de natuurwaarde... van flora en fauna verder te vergroten...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 Naast de Zandzanderij vaart in Overveen. De werkdag duurt tot ongeveer twee uur. En informatie en aanmelden graag via. En nou komt hij ivnzk.ivnzk.natuurwerkapenstaatje@gmail.com. Ivnzk.natuurwerkapenstaatje@gmail.com. Of bel gewoon even met Mark van Schie 06. 5748 06 5748. U bent van harte welkom. Gaan we naar het museum. En dan hebben we natuurlijk over het Zandvoortsmuseum... aan de Svaluweestraat nummertje 1. Daar is momenteel een prachtige expositie... Kunst zonder grenzen. Kunst zonder grenzen, grenzeloos en innovatief. Het Zandvoortsmuseum heeft een verrassende tentoonstelling... samengesteld van 14 november tot eind december. Kunt u genieten van een aantal kunstenaars... met een diversiteit aan objecten... Graag nodigt het museum u uit om deze tentoonstelling te gaan bezichtigen. En die is nog te bezichtigen tot 21 december. En de entree is 2,25 euro. En gratis voor kinderen tot 18 jaar. En zoals gemeld, de Spaanse tapasweken zijn er weer. En dan hebben we het natuurlijk over Café Koper aan het kerkpleintje nummer 6. En dat is op 15 november van start gegaan. En dat duurt tot 7 december. En vanaf zaterdag 15 november is er wederom Café Koper... weer met zijn huisgemaakte en originele tapas. Nieuwe hapjes staan er weer op de kaart. Geïmpro, geïnspireerd door alle windstreken van het Iberisch schiereiland. Ook zijn er weer diverse speciale geselecteerde open wijnen... uit Spaans-talige gebieden. Dus proef en geniet. Meer informatie uiteraard bij Café Koper. En dat is dus van 15 november is dat begonnen. En dat duurt nog tot 7 december. En zoals reeds aangekondigd, morgen is het zover. De mega-jaarmarkt. En uh, u kunt uh, meer informatie over deze mega-jaarmarkt. U kunt uw. Uh, ja, waar u ook kijkt, morgen in het centrum van Zandvoort. U zult de kraampjes ongetwijfeld allemaal herkennen. Het begint morgen allemaal om tien uur vanmorgen. En het loopt allemaal door tot vijf uur. Meer informatie over het programma en alle activiteiten en festiviteiten tijdens deze mega-jaarmarkt in het centrum van Zandvoort kunt u kijken op de website. En dan hebben we het over www.zandvoortpromotie.nl. www.zandvoortpromotie.nl Gaan we naar 28 november. Dan is het om 8 uur weer tijd in het Zandvoortmuseum Museum... voor het museumpodium. En dan hebben we het over Lotte. Een voorstelling geschreven door Fred Rozenhart... Charlotte Pfeiffer Caletta. Lotte, de grote liefde van Frits... die niet wist waar haar Frits ondergedoken was... en na, die na de oorlog moest lezen... wie Dussel was, de woede en de onmacht... Entree-prijs is 10 euro inclusief kopje koffie en een drankje en reserveren is gewenst via museumapenstraatjesandvoort.nl. Dat allemaal museumpodium Lotte op 28 november om 8 uur s'avonds in het Zandvoorts Museum. Ook op 28 november is het weer tijd en dan voor smartlappen en levensliederen zingen. Ook daar bent u weer van harte welkom in het gezellige café Koper aan het kerkpleintje Nummer 6. Meer informatie over deze avond kunt u vinden op www.cafeekoper.nl. Dat allemaal op de 28e november vanaf 9 uur s'avonds. Dan gaan we naar uh, 29 en 30 november. Dan is het Ayuma. Tussen eb en vloed Strandpaviljoen Ayuma vindt je op het zuidstrand van Zandvoort. De locatie zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Ayuma heeft een... Moderne Aziatische kaart met zorgvuldig gekozen wijnen. Zij verzorgen ook evenementen, vergaderingen en bruiloften in de meest inspirerende omgeving. En dat allemaal dus restaurant App en Vloed op 29 november. Meer informatie kunt u en over prijzen kunt u kijken op Zuidstrandapenstaatje Ayuma.nl. En wie Wanderlanden houdt, 30 november is het weer zover. 10 uur morgens. Anytime de oude halt aan de Vondelaan 2B. De 10.000 stappen van de Zandvoort. Wederom een heerlijke wandeling, een lekker even lijf en leden in beweging zetten. En dat allemaal op de tijdens de 10.000 stappen van Zandvoort. Dat allemaal op 30 november om 10 uur s morgens. En het duurt allemaal tot half 12. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoort-actief.nl. En klassiek liefhebbers, ja, u mag het eigenlijk, u kan het eigenlijk niet missen. Uh, mag het niet missen. Mozart komt naar Zandvoort en, wel, en dan heb ik het over de Rooms Katholieke Kerk op 30 november 2014. Het uh, uh, is het Hollands orkest combinatie en uitgevoerd zal worden. Eine kleine nachtmuziek. Pianoconcert nummer 20, KV 466 in Demol. En die Krunungsmessen, dat allemaal van Mozart. Plaats van handeling, Rooms Katholiek Kerk. Uh, Rooms Katholieke Stichting Agatha Kerk, grote krocht 45, 30 november. Dat begint allemaal om drie uur s middags. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Tromp en bij de Bruna. Dan gaan we naar gebouw De Krocht. Dan is het ook over 30 november om 4 uur s middags... is het tijd voor toneelgroep Drama. speelt Scenes uit een huwelijk. Op zondag 30 november speelt Drama Gezelschap een voor-amateur-toneel. In De Krocht in Zandvoort het beroemde toneelstuk Scenes uit een huwelijk... van Ingman Bergman, onder regie van Bart van Heel. Liefhebbers, u bent daar vanaf 4 uur van harte welkom... Uh, in de gebouw De Krocht, Grote Krocht 41... Meer informatie over uh, het drama kunt u nakijken op www.tocodrama.nl. www.tocodrama.nl. Dat allemaal op 30 november. Tot zover. En wil je de evenementen nalezen, dan kan je ook gaan naar CFM TV. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM Text TV, op kanaal 45. CFM En daar staan uh, diverse evenementen ook op vermeld... Kijk je digitaal trouwens, dan ga je naar kanaal 40 via Sigo, CFM TV, 24 uur per dag te ontvangen. Het was de in van lip-sync, de funky town. Voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd. S.V. Zonvoort tegen VVA uit... Uh, ja, ben ik even die andere... De Spartaan, ja. Daar, ik, kwam, ik kwam er even niet op. Uit uh, Amsterdam gaan we weer live over naar Joop Fris. Nogmaals, goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag heren en uiteraard. Ja, we spelen alweer in de 56e minuut, oftewel de 11e minuut van de tweede helft. En het beeld van de wedstrijd is omgedraaid. Uh, meestertijd speelt nu van die 11 minuten speelt, uh, de Spartaan VVA speelt, uh, op de helft van Zandvoort. En Sanford kan, kan de bal heel moeilijk verwerken. Het, het lukt gewoon lekker even niet. Het is een beetje, ja, flippenkastvoetbal, uh, zuiden, zuiden, weg. En dat soort dingen allemaal. Dat is natuurlijk niet goed. Toch staat Sanford nog steeds met die 1-0 voor. En heeft dan eigenlijk in die tweede helft nog geen kans gehad. Terwijl... Uh, Zojuist Arnold Jonge. hadden moest ingrijpen, anders had het echt helemaal gelijk gestaan. En nu wordt de bal heel ver weggetrapt, helemaal bovenop het duin ligt hij. Nou, dat wil er wel wat zeggen. Dus er komt nu een nieuwe bal aan, heeft eventjes een klein beetje tijd. En dan gaan we kijken naar een corner van VVR de Spartaan. Vanaf Zand wordt gezien vanaf de linkerkant van het veld. Um, ja, iedereen is terug, behalve... Um Colin Stenks staat zo'n beetje op de midlijn, Dat is ook de enige die voorin staat. Dus Zandvoort met mannenmacht achterin om te proberen een doelpunt te voorkomen. Een hele lage corner, korte corner. En die gaat weer terug naar degene die hem nam en die gaat nu over de zijlijn. En VVA de Spartan mag gaan gooien ter hoogte van het 16 meter gebied van Zandvoort. Ver bal, heel ver zelfs. Tot in het 16 meter gebied. En dan uh, komt de bal voor en dat, uh, ja, ja, het zat er gewoon aan te komen. Het zat er echt aan te komen. Hier is te gelijk maken. Uh, de corner was niet echt goed. De inwerp wel. De, de speler van uh, de Spartaan kon uh, zich omdraaien, voorgeven en ja, dan ben je gewoon als keeper helemaal uh, weg, de weg kwijt en moet je de, de bal gaan vissen. Goed, 1-1, dus 58e minuut. En uh, ja, helaas, uh, het is op dit moment niet anders. Soms zal uit een ander vaatje moeten toppen, zoals het in de eerste helft ging. En anders uh, ja heb ik er, nou, mag ik het eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het toch een beetje een hard hoofd in. Dankjewel, Joop 1-1 dus uh, bij deze wedstrijd. En zo meteen even voor 4 uur komen we weer terug bij Joop. Me and my broken heart. I need a little love tonight. Homie, so I'm not falling. Twee hits non-stop op CFM voort. Al Als eerste al de ziel van Rickston en Me and My Broken Hearts, Gevolgd door Don't Call Breaking Hearts. Heart. De serie van Elton John en Kiki Dee. Ja, elke woensdagmiddag tussen 2 en 4. dan kunt u bij CFM luisteren naar de vinyljaren met Ruud Jansen. Hij draait dan alleen maar van vinyl. En elk jaar komt hij er weer aan, hè. De eindejaars top 30 van de vinyljaren, Albert-Jan. Klopt, en dat is, de lijst is zojuist gepubliceerd... dus u kunt nu stemmen op uw favoriete vinyl van het afgelopen jaar... Van tijdens het populaire programma De Vinyljaren... elke woensdagmiddag, zoals jij zei, tussen 2 en 4... gepresenteerd door Ruud Janssen en zijn charmante assistente Angela de Koning. U kunt gaan stemmen. Allereerst zou ik de lijst eens even gaan bekijken... en die kunt u vinden op www.devinyljaren.webclick.nl. Dit ging te snel, dus dat doen we nog een keer. www.devinieljaren.webklik.nl En dan kunt u stemmen op uh, uh, uw favoriete vinylplaat... die het afgelopen seizoen door Ruud is gedraaid. De, uh, in de, de stemtijd is tot 10 december. Hou daar even rekening mee. Dus ik zou zeggen, vinylliefhebbers... Laat uw stem niet verloren gaan en ga naar www.deviniljaren.webklik.nl... en breng uw stem uit en dan, uh, en dan krijgt u op een gegeven moment in december... natuurlijk de top 30. 17 december van 1 tot 5 uur, dan wordt hij uitgezonden bij CFM. De top 30 van de viniljaren. Zometeen gaan we zo vlak voor 4 uur nog een keer terug naar Rio Verres. Het vervolg van de wedstrijd SV Zalvoort... Tegen vijf de Spartaan uit Amsterdam en verliet de Vries juist met een gelijk standje. Het was één tegen één, hier is bluff. Onder de zon en een hemelsblauwe hemel, achter straten op bewoners of voorbijgangers van ver. En ik spits mijn oren en proef iets te doorgronden, waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet zegt zeker weet.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 todo sonido del mar me devuelve a casa no soy Als je dit soort muziek hoort, Albertje, dan krijg je toch zin in het zonnetje, hè? Uh, ja. Ja, ja. Nou, nog even wachten. Nog even dan. Nog, ja, even. Een nog even. Een beetje. Wilde de Bluff en Hemingway. Nou, uh, we gaan zo vlak voor vier uur nog een keer uh, terugschakelen naar Riofres. Het vervolg van de wedstrijd van vandaag is weer zo voor tegen VVA, de Spartaan uit Amsterdam. Ja, klopt niet zo lang, want er komt een vrije schot. Oh, vol. Oh. Ik denk, als je staat met een kletsje, je staat met een kletsje. Heerlijk. Drie meter buiten het strafschapgebied. Met rechts genomen vanaf de linkerkant. uitschelden heel weinig. De keeper zat er nog net met zijn vingers aan. Daarom ging je naast het doel. Maar het was een hele mooie vrije schop van Jan Veld. En nu is het dan een corner voor Zandvoort. Vanaf Zandvoort gezien, van de linkerkant van het veld, gaat kom, hij nee, komt er net niet bij. Jammer, maar Zandvoort blijft in balbezit. Uh, Jurje Mans, nu aan de linkerkant van het veld. Het speelt door naar eh, uh, Colin Steens geeft die bal voor, kan niemand bij komen van Zandvoort. Nu weer, Zandvoort, ja, dat gewoon goed getapt en nu weer. wat gaat gebeuren? Nee, nee, Oh, van de lijn gehaald, van de lijn gehaald, echt! En een prachtige kans voor Kevin van der Seijs. Hij kan hem nog aanraken en je verwacht gewoon dat die keeper er helemaal naast zit. Maar nee, hij haalt toch net die bal, vanaf voor de lijn haalt hij weg. Dus, uh, en daarna werd het buitenspel uh, dus de keeper van uh, VV, ja, de Spartaan mag die bal uh, weer in het spel gaan brengen. Maar dat was uitermate spannend. Ze spelen in de 72ste minuut. En ja, ik wil niet zeggen dat Sandvoort de doelpunt verdient. Want het zou toch wel prettig zijn. Dat is weer heel wat anders natuurlijk. Uh, ja, Zandvoort, dat wat meer in het spel is gekomen in die tweede helft. En wat vaker uh, bij het doel van VV, ja, de Spartaan te vinden is Martijn Paap rechts van het veld koal saint kan er niet bij komen. trekt daar een, een, een, een spelers shirtje, maar dat mag doorgaan, want hij blijft in bal bezit. En komt toch langs twee man. Dat is niet goed voor Zandvoort. Dan moet je een beetje zelf zijn. En die bal gewoon afpakken. Maar dat gebeurde niet. nu. Stafsafgebied van Zandvoort gaat, gaat uh, aanvallen. Uh, nee. Oeh, oeh. En dan kan dat net uh, tot corner gewerkt worden door Martijn Paak. Want anders uh, had het er uh, heel slechter uitgezien. En uh, één speler van uh, VVL de Spartaan ging inzetten. Eentje, gebied in, kon twee man passeren. Maar de derde man, Martin Paas, daar kwam hij niet langs. En die bal ging dan over de achterlijn. Eh, bewust gespeeld, dat uh, gewoon goed weg die bal. Dan is er geen gevaar meer. Goed corner voor Zandvoort. voor VVA de Spartaan op de rechterkant. We gaan kijken, Ga, er wordt steeds niet genomen. Uh, ja, daar komt die bal. En die wordt gepakt, makkelijk gepakt, zelfs door Arnold, Jorjan. En die rolt hem uit naar uh, Patrick Koper. Koper uh, heeft uh, heel veel ruimte voor ze, maar geen mensen met hem mee. En dan wordt het een stuk moeilijker ineens. Jan Sonneveld gaat het uh, weer terug naar uh, Koper. Nou, helemaal naar de andere kant van het veld. Colin Steeks, kan hij de bal houden? Ja, inderdaad. Die krijgt die bal goed aangespeeld. En nu gaat uh, Zandvoort uh, uh, weer het, richting het strafstofgebied van VVA uh, de Spartaan. Uh, Patrick... Uh, van der Oort. Probeert de bal voor te brengen. Het lukt niet. Van der van der Seyss. heeft een beetje pech gehad. Deze wedstrijd. Maar goed. Uh, hij kan ook niet die bal in, in, uh, in controle, onder controle krijgen. Gevolg is een, uh, een achterbal. Twee de Spartaan mag die bal gaan brengen. We spelen in de 74 ste minuut. En de stand is nog steeds 1-1. Ja, het is dus nog een kort dag. Zo meteen meer. Girl, get out of my mind. charms of a woman You've kept the secret of your you You led me to